Echt niet. U Ik ben op... ontzettend niet de wacht. U denkt natuurlijk op zondag deze tune. Hoe komt dit nu? Nou, dat is gewoon... Wij hebben open huis. En uh, normaal is het heerlijk stil in de studio zijn. Maar hier zit een zootje. De... Ah, het is geen zootje. Het is gewoon lekker druk. Het is gewoon lekker druk. Gezellig, ja. En Dolly is er ook. Nou, dat hoort u gelijk. Goedemiddag, ja, dat Sandvoort. De Goedemiddag. Dat gaat meteen door. Goedemiddag allemaal. Ah, oh, er straks ook zo'n vrouwtje in de taxi. Kakel er maar door. Ja, ja, ja. was een zusje van me waarschijnlijk Ja. <laughs> Goedemiddag Stadvoort. goedemiddag mensen hier in de studio bij CFM. Het is een drukte van belang, dat hoort u natuurlijk wel, Kom we nauwelijks nou bovenuit, maar goed, maakt niet uit. Ja. Wij gaan een uurtje lang CFM lunch doen voor u uh, en uh, kom rustig kijken, want de koffie staat klaar, fris staat klaar, hapjes staan klaar, Dolly zit klaar, wij zitten klaar, we krijgen uh, Lea straks om kwart over twaalf gaat een liedje zingen en om kwart voor één nog één. Uh, ja, en wij... na Lea hebben we een hele belangrijke gast. Ja. ja. Mogen we dat al vertellen? Nou ja, maar mag natuurlijk. Waarom mag dat niet? Dan nee. schuift de burgemeester bij ons ja, aan. Ook dat nog. De burgemeester ja. Hij is al gesignaleerd. Hij is hier in de studio. Ja. Dus ja. Uh, nou ja, goed. En nog een heleboel andere leuke mensen. Dank voor het, de. Goed, het jazzprogramma was heerlijke muziek om naar te luisteren. Nou zeker. Ja, het was even lekker. Hè? Gewoon geweldig. En Adam Spoor natuurlijk met zijn saxofoon even ja, lekker. Ja, nou, oh, man, genieten. Kortom, He? wat een feest. Kom gerust kijken. Het wordt kijken. een mooie dag. Het wordt een mooie dag. Nou ja. ja. Het wordt een uh, sunny, uh, Sunday afternoon. Wordt, yes, yes. Het, yes, yes. yes, ja. yes. Want, uh, ja. laat ik dan maar gelijk uh, met de deur naar huis vallen. Nou? Ik heb de nieuwe single van Alain Clark. <laughs> Okay. Ja. En die gaan we draaien? Die gaan we nu draaien. Nou, wat leuk. Hoe heet die? Nou, heel toepasselijk. Hij heet Sunday Afternoon. Oh, die, die had ik laatst ook al gedraaid. Maar het is gewoon mooi. Liedje. Hij komt nu mooi uit. Ja, het is een prachtig, ja, liedje. Is een prachtig ja, liedje. Ja, de moeite waard om te draaien. We gaan genieten. Sunday Afternoon van Alain Clark.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 be won't you come and sit here my friend and share your thoughts Single van uh, Alain Clark en uh, dat nummer heet Sunday afternoon. Ik versta je niet. Hoe, uh... Hoe, fantas hoe fantastisch kan het zijn? Op zondagmiddag en dan zo lekker lekkere plaat. En uh, zo gaat het allemaal. Hey, wat ja, u... en wat, wat, wat er ook zo lekker is, Ruud... Uh, Zandvoort ah. luncht op zondagmiddag... en dan een lunch aangeboden krijgen. Uh, die, ja. we, we, iedereen zit hier... heerlijk te smikkelen. Ja, dat, dat zou lekker... eigenlijk... Alle kale. Ik dacht, ze moeten, uh, ja, was dat maar zo, hè? Ja. Kunnen we dat ja. niet wat voor regelen? Nou, uh, dan gaan we straks even met Brigitte praten. Ja, toch? Want geval, is, uh, ja. Brigitte van het Wapen van Zandvoort... heeft de lunch vandaag aangeboden. Dus, Kijk... ja. Nou, als ze dan in ieder geval op maandag en woensdag het ook doen. Dat vind ik helemaal goed. In ieder geval, uh, wat wou ik zeggen? Ja, wat wij altijd doen in dit programma... voor zover u uh, dat niet weet... is artiest in het licht. Ja. ja we uh, hebben er vandaag wel een aantal... maar we hebben er één uitgekozen. Ja, die, ja. Uh, daar kunnen we niet omheen, hè? Nou, ja, kunnen we nee, niet zeker niet. Nee, even nee. een vlekje wegwerken. Zeg ja, ja, ja, ja. Uh, en uh, als je dan Roberta heet... en uh, vlekje wegwerken... nou, dan kom je al gauw op Roberta Vlek uit. Ja, dan kom je gauw uit, hè? Ja, en die is jarig vandaag. Ja. Artiest in het licht. Roberta Fleck. I'm in my with his fingers, Singing my life with his words. Killing me soft In verband met de tijd. Het duurt nog wel even langer, maar uh, Dolly, vertel jij eens even wat over deze dame. Ja, nou ja, er valt heel veel te vertellen, maar we gaan het natuurlijk kort houden. Kijk, ja. normaal gesproken in ons programma vertellen we wat uitgebreider, want dan hebben we natuurlijk twee uur de tijd en ja. we hebben nu ja, nou ja, krap een uurtje. En praat we, eens twee, twee keer hebben... zo snel, kom. Twee keer zo snel praat. ja. <laughs> Oké, okay, Roberta Fleck, uh, geboren in uh, Asheville, North Carolina... op 10 februari 1937. En natuurlijk een Amerikaanse zangeres van wereldformaat. En natuurlijk bekend vooral van dit nummer wat we net hoorden. Killing Me Softly With His Song. Het schijnt dat dat opgedragen is aan Don McLean, hè? Is dat zo? Ja, dat, dat verhaal gaat. Uh, Zij heeft het niet zo. Ik ben even de naam van de componisten kwijt. Maar uh, het schijnt dat uh, dat stuk is uh, opgedragen aan Don McLean. Oh. Killing me softly with his song. Oh, okay. Zoepgefoist nou, uh, stemgeluid. Die informatie had ik dan weer niet. Dat, nee, heb, maar dat weet dat, jij dan ja, weer. He? He? Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, we gaan ja. live, hè? We gaan live, jongens. Want, we, gaan live. Uh, ja, we hadden natuurlijk bij, uh, bij, bij de jazz-uitzending. Uh, uh, uh, Adam Spoor, die verschillende nummers heeft gespeeld. En, uh, ons was verzocht uh, de, door het bestuur om uh, Lea te vragen om bij Zandvoort uh, Lunch te komen zingen. En dat doet ze natuurlijk heel graag, want ze zingt graag. En, uh, <laughs> oh, ze, nou, ze zingt best wel graag. Nee, ze zingt heel graag, zie ik net. Ze is allerlei gebaren aan het maken. Ja. En. Uh, het, het, ze gaat twee nummers voor ons zingen. Uh, nu één en over een half uurtje weer één. Nu gaat ze een jazznummer zingen. Want tot onze grote verrassing uh, gaat ze zich steeds meer op het jazzgenre storten. Dat begint een beetje haar hart te stelen. En dat is natuurlijk leuk als jonge mensen al die interesse hebben voor jazz. Want dat hoor je niet veel, hè? In ieder geval gaan we uw welgemeende aandacht vragen. En let op, want ze is ook te volgen op de livestream via Facebook. Dus dan kunt u haar zien ook nog. En natuurlijk via zfm-live.nl. Op het internet kunt u haar ook zien en horen. Mag ik uw welgemeend applaus hier in de studio. En uw aandacht voor Lea Bos. Walking down the street, when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, "I've never seen a man who looked so all alone, and could you use a little company? Yeah, if you paid the right price, your evening would be nice. But you can go and send me on my way." I said, "You're such a sweet young thing, why'd you do this to yourself?" She looked at me, and this is what she said: She said, "There ain't no rest for." I got bills to pay, I got mouths to feed There ain't nothing in this world for free No, I can't slow down, I can't hold back Though you know, I wish I could But no, there ain't no rest for the wicked Until we close our eyes for good Not even fifteen minutes later, after walking down the street I saw the shadow of a man creep out of sight And he swept up from behind and put a gun against my head He made it clear he wasn't looking for a fight He said, give me all you got, I want your money, not your life But if you try to make a move, I won't think twice I said, you can have my cash, but you know I gotta ask What made you wanna live this kind of life? He said, there ain't no rest for the wicked Money don't grow on trees sitting in my house the day was winding down and coming to an end and so i turned on the tv and flipped it over to the news and what i saw i almost couldn't comprehend i saw a preacher man in cuffs he'd taken money from the church he'd stuffed his bank account with the righteous dollar bills but even still i can't say much because i know we're all the same oh yeah we all seek out to satisfy those thrills you know there ain't no rest for the wicked. Heerlijk. Lekker muziek. Wat een heerlijk, heerlijk liedje. En dat je zo'n tekst uit je mond krijgt. Hè? Er <laughs> zitten wel even een paar tongtwistertjes in. Hè? Ja, die zaten er wel. Ja. Ik, had, ik had mijn tong erop gebroken. Dat ja, weet ik nu wel. Ja, ja. Jij bent ook geen Lea. Nee, dat is waar. Daarom zit ik hier en staat zij daar. Ja, hè? ja dat is het grote verschil. Ik weet nog wel, ik had al moeite in het begin. Weet je nog, als ik het weerbericht las... Dat ik het altijd uh, in plaats van bewolking over de be toenemende bevolking had. Ja, dat ja, ik. Ja, ja ja Maar ja, je, bent, je, bent, je bent niet de enige hoor. Want ik, ik ken ook nog iemand die had dan ook een. een nou, ik weet niet meer wat het was. Maar. Uh, een, een, een aardige moeite met een bepaald woord. Maar ik weet niet meer wat het was. Maar dat was een van onze andere Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan nog een plaatje draaien. En dan komt uh, de burgemeester, hè? Of komt hij al? Ja, zeker. Hij is al onderweg. Okay, ja, maar nou, we kunnen ook meteen doorgaan, natuurlijk, of niet? Zullen we het doen? Ja, toch? Laten ja, we laten we doen. Laten we komt om. er ook gezellig bij. Ja, laten we gelijk doorgaan. Dan, uh, wat, die platen, dat, uh, dat hoort u later nog wel eens. Ja, Natuurlijk, morgen weer en zo. Dan is het weer, weer regulier, hè? Ja, een beetje vol. ja het is lekker rumoerig. Het is lekker chaotisch, dames en heren. Maar we hebben in de studio een aantal gasten. Uh, die zitten. Op, uh, en, uh, ik weet het niet. Ik ik zie Gerry zitten, dat is heel gezellig. En uh, wie we ook in de uitzending hebben... is een man die de laatste tijd nogal op nieuws is geweest. Jammer genoeg, omdat hij er uh, helaas mee stopt... als burgemeester in Zandvoort. En dat vindt heel Zandvoort, dat vindt heel Zandvoort erg jammer. Uh, kan ik u verzekeren. En dan kom ik uit Beverwijk en dan weet ik dat zelfs. Nick Meijer, hartstikke welkom in jaar. onze studio. Er hangt er nog één, een, ja. een, een, een, een oor goedemiddag, goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, meneer Meijer, burgemeester van uh, Zandvoort. En, ja, nog wel, hè? Nog wel. Ja, wel. Gerry ja. ook, goedemiddag. <laughs> Gerry, de, ja. de drijvende ja. kracht. De drijvende kracht uit Goedemorgen Zandvoort. Dus, uh, nou, Dolly. Misschien Dodi. beter, hè? Dan hoor ik het niet zo goed. Ja, ja. Ja, wat wij vertellen. Ja, nou, ik, ik, een, een grote eer natuurlijk... dat onze burgervader uh, ons ook even een bezoekje komt brengen op de zondag. De vrije zondag. Misschien, de burgemeester heeft nooit vrij hè, eigenlijk, hè? Um, Zelden. In principe ja. wordt je geacht er te zijn als dat nodig is. Maar ja. ik probeer eigenlijk altijd wel één dag in de week helemaal vrij te houden. Ja. Nou, soms lukt dat wel en heel soms niet. Nee. Maar, maar uh, 30 ja. jaar ZFM, daar wil je natuurlijk even bij zijn. Nou, 29. 29. Nou, ja, 29. We gaan ons 30ste levensjaar in. Hebben ze, heb, hebben ze u erin geluisterd, burgemeester? Ik dacht Door dat ze 30 ja, was. Ik dacht dat ze een krant gelezen te hebben. Dus uh, daar ben ik vol in getuigd. Eigenlijk gaan. heb ik de burgemeester eens te pakken. <laughs> Normaal houdt hij mij voor het lampje. We, zijn, ja. we gaan ons 30ste levensjaar in. Dus ja. ja. Uh, dat, ja. dat betreft ja. klopt heel het goed. wel. Ja. Uh, vorige week bestonden we 29 jaar. En nu, nou ja, week om de, of volgend jaar om deze tijd. Ja. Hebben we groot feest. Maar ja. dan verwachten we natuurlijk wel dat u er weer bij bent. Maar Tuurlijk. dan gewoon als Niek Meijer. Hè? Ja. Uh, ja. Als, burger. als burger. Als burger, ja. Ik hoop het. Ik hoop als burgemeester ja. het. in Burger. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, u heeft natuurlijk al een heel, heel, hele brief geschreven... naar, ja. uh, naar onze, onze bewoners in Zandvoort... Wat voor reacties zijn daarop gekomen? Um, eigenlijk wel hele mooie wisselende. Ja. Um, ik was uh, vorige week zaterdag met mijn echtgenoot in de supermarkt. Liep uh, boodschappen te doen. Komt er een mevrouw naar me toe, een inwoner, Kende van gezicht. En die zegt, uh, redelijk streng. Ja, burgemeester, dat kan niet hè, op deze wijze. Oh. U kunt niet dat besluit nemen zonder de inwoners daarin te betrekken. En met een glimlach natuurlijk. Oké, okay, gelukkig. Maar, en daarbij gelijk gelijkzeggend. Nou, uh, ontzettend jammer uh, dat u weggaat. Maar en dat is ook de lijn. Uh, mensen zijn verrast, dat snap ik. Ja. Uh, inwoners zijn niet bezig met herbenoemingen en termijnen en zo. Dat moet ook niet. Uh, maar dat heb je als uh, burgemeester gewoon zelf goed te bewaken. Ze gaan uh, u missen, hè? Uh, dat krijg ik ook. Wij uh, gaan u missen. Nou, dat is hartstikke goed om te horen. Want zo'n besluit, dat heb ik ook uh, weggeschreven... neem je met pijn in het hart. Ja, ik kan me voorstellen. Als je, ik vind uh, in dit vak, maar in veel dingen ook voor ZFM geldt dat, dat doe je met passie en betrokkenheid. En natuurlijk met een zekere professionaliteit. En als je dat hebt gedaan gedurende een periode en je stopt dan, dan voel je ook die emotie terug. En dat veroorzaakt die pijn. Dat is ook goed. Mm -hmm. uh, want dan weet je dat je ook die inzet uh, voor jezelf hebt gedaan. Ja. Nou, uh, en, en het is ook zoals het is. Uh, want het hoofd zegt, we gaan niet verder. En dan is het goed. Precies. Ja, toch? Ja. Is er al uh, zicht op, een, op een, een nieuwe stap in een ja. carrière? Ik weet al... Uh, nee, nee, ik dacht dat u iets oh. anders wilde vragen. Oh. Nee, ik, ik vind dit vak nog steeds uh, heel mooi. Om te doen. Ja. Dus ik kijk in die zin wel om me heen. Ik heb niets concreets, want anders zou ik dat ook gewoon zeggen. Maar dat ja. is niet zo. En ik ga de komende maanden ook kijken van... Uh, nou, eens even terugkijken voor mezelf. Waar liggen nu ook alweer mijn kernwaarden... Uh, je bent een beetje verkleurd met Zandvoort. Ja, De kans ja. is dat ik als bestuurder en als mens weer iets ontkleur. Omdat je in een andere omgeving dan terecht gaat komen. Uh, misschien wordt het een waarnemerschap. Uh, en als me dat allemaal niet snel genoeg gaat. Want ook ik wil af en toe meters maken. Uh, dan ga ik iets breder om me heen kijken in het semi-publieke domein. Omdat okay. ik het openbaar bestuur uh, merk. Daar heb ik toch mijn hart uh, liggen. Ja, ja. En, en de deskundigheid. Dat, dat is wel gebleken de afgelopen jaren. Dank. Ja, toch? En, uh, ja, en niet alleen uh, op, op, op uh, werkgebied uh, ja. gaat er natuurlijk van alles veranderen... maar ook op privégebied gaat er een heleboel veranderen. Want... Jongens, jongens, daar, daar gaat wat gebeuren, hè? Ik word dat zestig, gaat het. He? Ja, ook, ook dat, ook <laughs> dat. Maar uh, uh, dat, dat gaat er dan niet zo ingrijpen. Maar ik doe meer eigenlijk. Uh, de burgemeester wordt opa. Ja. ja. ja. En dat gaat de verandering in het leven worden, want het is de eerste keer, hè? Ja, klopt. De eerste, eerste kleinkind komt kleinkind. eraan. En, uh... en uh, wij zijn zo ontzettend blij voor uh, voor, voor u en uh, voor uw vrouw, voor Janni. En we weten zeker dat u er vreselijk van gaat genieten. Toch, Gerry? Zeker weten. Ja, dus Gerry ja. uh, wil <laughs> nog iets tegen u zeggen. En ja. uh, die heeft iets voor u. Oh, dat is. De nou, microfoon ja, is ja. voor Gerry. <laughs> <laughs> um, u, wordt, u wordt opa en u, uw vrouw wordt oma. Um, dit is een cadeautje voor uw eerste kleinkind. Zo. En het is eigenlijk ook een, een, een, een, een première van het nieuwe logo van ZFM. Oké, okay, nou, dan, dan word ik heel nieuwsgierig. Heel spannend maar ik denk de luisteraars thuis ook. Dus ja. ik, ik ga het en nu de snel openmaken. <laughs> het is wel een hele verrassing. En dat wil ik u overhandigen. Ja. En ik, ik hoop dat u Ik ga hem dat... openmaken. Ja. Ja. ja, dat is het. En opa worden is leuk. Ik weet er alles van. Met ja, je hebt het ook ja, net over. Het papier waar het in verpakt is gaat nu open. Oh, een prachtig truitje. Kijk eens even. Met zand hem erop. Ik weet niet waar hier een webcam is. Daar en daar en daar en daar. Een prachtig truitje. Nou, uh, schattig, heel erg hè? veel dank. Het ziet er schattig uit, inderdaad. Je kan je bijna niet voorstellen dat een kindje hem, uh, zo klein is. hè? Ja. Ja, ik maar dat, gaat, dat gaat makkelijk. Ja. Mag ik nog even zeggen? Het is gemaakt door het allerkleinste wolwinkeltje in Zandvoort. Oh. Hoki. Ja. En uh, met veel liefde hebben ze dat voor u en uw vrouw... voor het eerste kleinkind hebben zij dat gemaakt. Ja, het straalt eraf. Goed zo. Goed zo. <laughs> en dat voelt ontzettend warm. Uh, dus uh, ik betreur nu gelijk mijn besluit weer. Maar... Ja, toch, hè? Nee, hoor, dat is natuurlijk wel het mooie van, uh, van deze gemeenschap... is dat we elkaar ook uh, uh, met een zekere regelmaat op een andere manier... als ja. mens durven ja. te bejegenen. Ja. En dat geeft ook die warmte terug. Nou, en als je, je echt ook, uh... spijt krijgt, kan je altijd weer solliciteren <laughs> natuurlijk, hè? Altijd. Nee, heel veel dank daarvoor. En het is inderdaad een hele spannende, maar ook... Uh, ja, een hele bijzondere gebeurtenis, denk ik, om opa te worden. Ja, nog Niet zover. Maar wij leven natuurlijk wel erg mee. Ja. En uh, het bericht gaat zich vanzelf in het dorp verspreiden. Dat denk zo ik ook. Zo is het. Ja, ja. Nou, wij wensen namens ja. CFM, uh, ZFM moet ik eigenlijk ZFM, zeggen, ja. wij namen, na, namen ZFM uh, alle goeds toe. En uh, nog een paar mooie maanden als burgemeester. En uh, heel veel mooie jaren als grootouders. Nou... Hartstikke bedankt. Ja. En uh, nogmaals, uh, ik ga en ik blijf mij volledig inzetten tot en met de laatste dag. Goed zo. Dat doe ik met veel plezier en passie. En als ik dit soort dingen blijf terugzien... dan denk ik, nou, dat wordt nog een warm afscheid. Dat denk dus ik, wel. Dat ja. denk ik en ook wel. Luisteraars thuis heel veel plezier met deze prachtige omroep van Zandvoort. Dank Dankjewel. wel. je wel. Dank je wel. En uh, Dolly, ik heb, ja. nieuws, ik heb nieuws voor je. Het is nieuws. Ja, tijd. het is ja. tijd voor je. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ik ga even de burgemeester gauw een hand geven. Ja, doe Ten dat. afscheid. En dan raadig... kom ik voor het nieuws naar je toe. Heel oh, fijn. Nou, dat komt helemaal goed. Dat gaat helemaal goed komen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... Met Dolly Tempierik. Ja, uh, een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag... voor veel schade gezorgd op de koude horen in Haarlem. De man reed rond half vijf met zijn wagen richting het centrum... toen het vlak voorbij het politiebureau misging. Hij raakte van de weg en kwam op zijn kant op de parallelweg tot stilstand. En bij de crash raakten twee geparkeerde voertuigen zwaar beschadigd. De bestuurder kon zonder al te veel letsel uit zijn voertuig stappen... en hij is door ambulancepersoneel nagekeken en kwam uiteindelijk alleen met de schrik vrij. Klein staartje kreeg het wel, want zijn rijbewijs is ingevorderd... en de drie zwaar beschadigde voertuigen zijn later in de nacht afgesleept. Een automobilist is gistermiddag met zijn auto de sloot ingereden. Zijn twee jonge dochters zaten ook in de wagen en niemand raakte gelukkig gewond. Het ongeval gebeurde rond kwart over drie op de Vogelesangse weg. De bestuurder raakte van de weg en is via een boom in de naastgelegen sloot tot stilstand gekomen. Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de drie inzittenden nagekeken. De kinderen waren wel erg geschrokken door het ongeval en zij kregen van de ambulancebroeders een traumabeertje tegen de schrik. De vader moest een alcohol- en drugstest afleggen, maar hij bleek gelukkig nuchter te zijn. Hij verklaarde wel zelf dat waarschijnlijk de vermoeidheid hem parten had gespeeld. Al wekenlang spoelen zieke of zelfs dode zeekoeten massaal aan langs de kust. Nog steeds hebben vogelopvangcentra hun handen er vol aan, zo vertelt het Vogelhospitaal in Haarlem. De oorzaak blijft onbekend, dus gaan onderzoeksinstituten hun krachten bundelen. De afgelopen weken zijn zeker 20.000 zeekoeten doodgedaan. De dode dieren zijn verzameld voor onderzoek naar de doodsoorzaken. Wageningen Marine Research, Wageningen bio -Veterna -Veterna -Veterna Research... en het Dutch Wildlife Health Center van de Universiteit Utrecht gaan nu samenwerken. De vogels die al onderzocht zijn, waren allemaal sterk vermagerd... en hadden ernstige maag- en darmproblemen. Zaterdagavond is een man eh, gewond geraakt... bij een eenzijdig ongeluk op de Amsterdamse weg. Rond kwart voor tien s'avonds raakte de bestuurder van de weg... en knalde hard tegen een kunstwerk. De auto is een wrak... en de man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto van de weg raakte, is nog onbekend. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer? Zomer of hardje winter? Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Na een onstuimige zaterdag draait het op deze zondag om regen. De Zuidwestenwind draait naar West tot Noordwest en is duidelijk aanwezig. En de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond regent het nog enige tijd en komende nacht klaart het op, maar er is dan nog wel een buienkans. De matige en aan zee krachtige noordwestenwind draait naar west en neemt in kracht af en de temperatuur daalt naar ongeveer 3 graden. Morgen dan schijnt geregeld de zon, maar er trekken ook enkele buien over de regio. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig tot vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt wederom naar een graad of 8. Al dus het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Dat was het weer. Zie het en zand voort. There are days. I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah I'm Het uh, was dit liedje van Lucas Graham... samen met Sabina Dum, uh, Dumbo. Oh nee, we, oh, weet ik even niet. Dumba moet ik zeggen. Ja, niet Dumbo, maar Dumba. Sabrina Dumba, zo heette het meisje die, waar hij het mee zong. Lucas Graham dus. En Love Someone. We gaan even weer babbelen. En um, we gaan even babbelen met uh, Brigitte... En uh, Brigitte is niet zomaar iemand, dames en heren. Want Brigitte is de uitbater van uh, een van de genomineerde restaurants... Uh, voor het leukste restaurant van Zandvoort. En dat heet ja. dan ook het Wapen van Zandvoort. Aan het Gasthuisplein, toch? Oh, even overzetten, zo. Ja, ja, zo. Ja, ja, ja. hectisch allemaal. Maar um, uh, welkom Brigitte, leuk dat je er bent. Dank je. En uh, jij doet voor vandaag ook de, de catering hier. Uh, met al of, of voortreffelijke hapjes hebben we al... Uh, Genoten? Nou, lekkere bammetjes zijn dat, hè? Ja, ja. ja ik hoorde al uh, links en rechts... hé, hey, ik proef iets van truffel. En uh, iedereen proefde allerlei lekkere dingen. Klopt dat? Dat zat ja, er wat truffel in. Ja, ja, klopt. Ja, kijk, ja. zie je? Ja, we hadden fijn proefers in de, in de, in de studio, dat ja. blijkt wel. Het Wapen van Zandvoort, een Roemruchte zaak in Zandvoort. Ik kan me dat nog herinneren van een jaar of... zou ik zeggen, 30, 35 geleden... dat ik Goh. daar wel eens gespeeld heb met, met Cheryl Ruis samen. Ja. Na afloop van het, de, de jazzband Behind the Beach op het Huisplein. Dan hadden we de laatste set gespeeld. En dan gingen we met een noodgang naar binnen. En dan gingen we in het wapenverzand nog even door tot een uur of uh, vier. Is, is die vloer nog zo onstabiel bij jullie? Nee, nee, nee, nee we hebben een nieuwe vloer. Dat oh, is nieuw... helemaal verbouwd. Ah, oké. Okay. Want ik kan me nog herinneren dat de mensen daar zo aan dansen waren... dat uh, het denk ik wel of we op het strand zaten te spelen. Een behoorlijke golfslag. Nee, maar Vor, vorig jaar is alles gestript, hè? Ja. ja of is dat ja. alweer twee jaar terug? Uh, 2017. Ja, zie je? De, ja, Goed anderhalf jaar geleden is de hele zaak gestript. Uh, Ruud, en is alles helemaal opnieuw opgebouwd... maar wel in de oude stijl, gelukkig. Ja. Okay. He? De, de hele sfeer is uh, behouden gebleven. De bar is verplaatst. Ja. Die, uh, ja. ja dat, is, dat is een succes geworden, he? ja, het is een, ja, ja, of het nou uh, aan die bar ligt. Uh, het is in ieder geval een succes in het wapen, dat wel. Ja, ja, ja. ja. ja. En weet je wat nou zo leuk is met Brigitte, Ruud? Uh, no, Brigitte vertelde. zoekt echt de samenwerking op met de andere ondernemers. En dat vind ik zo mooi, want uh, daardoor kunnen jullie grootse dingen organiseren. Ja, we hebben hè? weer wat nieuws. Oeh, vertel. <lacht> Kijk, daar zijn we gek op. Uh, wat gaat er gebeuren? Nou, we hebben natuurlijk, Wij hebben met Suus en Marcel vorig jaar de Pride gedaan. Ja, en, en Suus hebben... is van uh, restaurant Amsterdam ja? ja. En Amsterdam Beach Hotel. En, en Marcel, Marcel is van uh, Rabbel. Ja. Maar nou hebben we weer iets heel gaafs. Dat heeft uh, Suus bedacht. En we, we gaan dat uh, met in ieder geval met z'n drieën... gaan we dat uh, uh, ten uitvoer brengen op 15 juni. Dat, dat is de Vrienden van Zandvoort Live. Oh. En dan komen allemaal Zandvoort artiesten, bands. In huis, we hebben onze eigen huisband. En, ik kan... Uh, dat, Artiesten nog niet echt noemen, natuurlijk, want dan nee. is het uh, allemaal nog in de planning. Maar dat wordt een, een heel mooi gaaf uh, uh, en groot uh, spektakel. Oh, nou dat, wordt, dat klinkt heel spannend. Op het spannend. Badhuisplein is dat. Op het Badhuisplein, niet ja. op het Gasthuisplein. Nee, dat, daar doen we gewoon de praat weer. Ja, um, als alles uh, gaat zoals het moet gaan. Ja, uh, maar op het uh, Badhuisplein bij Suze uh, voor de deur, zeg maar. Ja. Daar gaan we Vrienden van Zandvoort live organiseren. Wow, wat spannend. Op 15 juni tijdens uh, 24 uur Zandvoort. Ja. Dat is een nieuw pop-up uh, gebeuren. Uh, gebeuren van ja. uh, Amsterdam En dat is jullie uh, invulling. Ja, ja. Ja, ja. Nou, ja. dat wordt heel spannend, jongens. Dat gaan we natuurlijk volgen. En ik hoop ook dat uh, jullie ons op de hoogte houden daarvan. Ja. Live uitzenden. Nou ja, dat, ja. dat willen we eigenlijk heel graag. Maar we zijn nog niet in gesprek geweest. Wij willen heel graag dat CFM... Uh, die hele middag tot s'nachts uh, uh, af en toe even live. Nou, uh, we hebben Uitzend. een super en super enthousiaste programmaleider momenteel. Ja, leuk. Dus ik zou zeggen, uh, grijp hem aan zijn staart. Ja. En uh, hey, sleur hey, hem hey, erbij. Hey, hou het, het netjes, hè. Hou <laughs> het netjes. Kom, hij heeft helemaal geen staart. Jawel, die heeft hij als programmaleider altijd in zijn oh. zak zitten. Oh. Ja, dat als iemand hem uh, nodig heeft, dan kan je hem daaraan trekken. Oh, okay. ja, ja, nou, ja, helemaal ja. goed. Ja. Hey, maar Dat wordt, uh, dat wordt een uh, spannend gebeuren. En, en uh, wanneer... Uh, is de uitslag van die restaurantverkiezing. Ik heb, ik heb geen idee. Oh, dat weet je niet. Nee, dat, he, dat, he, dat hebben onze hele lieve gasten weer uh, bekokstoofd. En ik ja. zie het steeds voorbij komen. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen idee... Um, hoe dit nou weer werkt. Want we nou, zijn natuurlijk net uh, in, de, in de categorie horeca... Uh, onderneming van 2018, zeg maar. Hadden we die, die categorie gewonnen. En ja. nou, toen kwam er gelijk weer een andere verkiezing achteraan. Dus ik was... Daar nog niet zo mee bezig in. Hij uh, okay. was nog trots op de vorige en ik ja, krijg nog weer dan, dan ga je alweer naar de, de volgende toe. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja, ja nou, okay. Volgens mij is het half maart ongeveer. Oh, okay, ja, half ja. maart. Uh, ja, weet al, uh, ik jij ik weet kijk even. Ja. ja, nee, maar dat komt omdat we pas Marta van uh, Zara's hier hebben gehad. En die ja. heeft ons daar ook over verteld. Oké. Okay. Ik kijk even om me heen en dan uh, ga ik mij bedenken. Nou, ik denk dat we eerst nog even een ander uh, liedje we doen. We gaan even een plaatje draaien. We gaan een plaatje draaien. Brigitte, hé. Hey, Ontzettend bedankt voor de lekkere lunch. En oh ja. uh, mag je voor mij ook vaker doen, hoor. Want het is hartstikke lekker om te eten... terwijl je de programma aan het maken zit. Ja, Brigitte. Brigitte, wij moeten straks eens even ernstig praten. Ja, ja, ja. ja. ja okay. Nee, Maar goed, in ieder geval... Uh, ik, ik wens je heel veel succes met de verkiezing die er dan is. Ja. Hè? Ik, uh, ik hoop echt dat je hoge ogen gaat scoren. Ja. En... Uh, nog veel meer succes met alle leuke evenementen ja, ik heb nog die je je... Oh, jee, een nog een we hebben. Oh, nog één nieuwe. Gaan we even gouden de laatste dingetje even dan. Even we gaan elke derde donderdag van de maand Ja. hebben wij elke uh, keer live muziek in het wapen om acht uur. Dus dat zingen Songwriters. En. Uh, Akoestisch, semi-akoestisch, weet ik hoe je het allemaal noemt. Ja. Die komen elke derde donderdag live in het wapen. En dat is een beetje dijk, op een jam-basis? Uh, jam of nodigen jullie nee. echt nee, daar nee, voor de artiesten het uit? Zijn gewoon, uh, we nodigen ze uit en uh, zij verzorgen gewoon een avondje live muziek. En we beginnen nou, met de Dijk. Gezellig. Met EI. Met EI, ja. Hey, die ja. hebben we alles met jullie opgetreden. En ja. dan ja. een, een plucht met z'n tweeën. Ja, ah, okay. leuk, leuk, leuk. Hartstikke Gezellig. goed. Zeg Dolly, heb je voor mij nog een glaasje leidingwater? Uh, ja hoor, ga ik halen voor je. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dan. Doe ik gewoon een as even, met een nieuwe de Leidingwater. Hier onder de grote slooten, meestal zo rond mei. mij. Komen ze massaal naar boeten, losen als de eerste aardij. En dan gaan ze zingen over nou en over later. Meestal over liefdesdingen, het zit hier in het Leidingwater. De Beyoncé, die maakt sinds lang weer een ronde heup wiegen, ze vervegen. Giet nou toch die donkere blonde, precies Kai Straks als herenwind draaien, tipje van de zomer op, kik die kuiten, kik die dijk. op van boerzen rooien ik denk voor het zit van, niet van moeder of van vader geen school die doorver is het zit hier in het leidingwater groot grote slokken lekker fris Te doen. dus uh, dat leidingwater, dat laten we even zitten verder, want uh, nou ja, we hebben hier toch koffie. Maar uh, die hoort u uh, morgen, ga ik hem wel eens helemaal voor u draaien. Robin en dus, en leidingwater, bier is op zeker. <laughs> uh, <laughs> dat en uh, wat ik ook nog even wil vertellen, ja? Dolly, dat we vanavond hebben ook nog een hele speciale ZFM of CFM, ZFM klassiek, hè? Oké. Okay. Ja, ik heb vanavond een, een nieuwjaarsconcert, hoe vind je dat? Oh, ja, we gaan vanavond. Nieuwjaarsconcert, is ja, dat niet ja. een beetje laat? Nee, dat kan oh, wel. wel? Ik ken het. Luister, we zitten toch aan het begin van ons derde levensjaar? Ja. Dat is nieuwjaar. Ja. Oké, okay, nou, oké. Okay, snap okay. het dan eens een keer. Ja, hè? Ja, ja, ja. Maar uh, vanavond allemaal feestelijke muziek. Van, van, uit vanuit Wenen, van de, ja. van met name de Strauss-familie. Dus allemaal heerlijke feestelijke klassieke muziek. Tussen 7 en 9 vanavond. Ik zeg het maar ja, even. Ja, ja. Dat, dat we dat allemaal even weten. Ja, Heel en mensen, blijf erbij. Want 14 januari hebben we een hele. Een speciale Valentijnse uitzending met een like- en share-actie, waarbij gigantisch leuke prijzen gewonnen kunnen worden. Dus let ja. op die Zandvoort Lunch ja. pagina. En dan wil ik ook nog even zeggen: ja, mijn ja. zijn, dan wil ik ook even zeggen dat voor die mensen die van, uh, van hard rock en metal houden, ja. want die zijn er, die hebben natuurlijk dat programma een tijdje moeten missen. Maar het komt terug. Goed dus, uh, oh. met een paar Oeh. weken. Met een paar weekjes, dan komt het terug. dus dan kunt u eens, he, Waarschijnlijk op donderdagavond gaat uw stof uit de oren... naar Alternative FM. Dus dat wordt okay. een feestje. Ja. Okay. Nou, we gaan nu naar Lea. Ja, want uh, natuurlijk, Valentijnsdag komt eraan. En oh ja? Lea heeft een prachtig liefdesnummer uh, opgenomen. Oh. Die gaat binnenkort uh, uitkomen. En uh, ze gaat hem speciaal voor ons en onze luisteraars en kijkers. Nu zingen het nummer van Herman van Veen. Nooit of nooit, hier is Lea.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 zal toch nooit of nooit beseffen wat ik doen zou. Woe! Ja, en dat mogen we zeker niet onvermeld waren. Even onvermeld laten. Prachtige gitaarspel van Paul Bakker die uh, dit bij mij in de studio heeft opgenomen... Dat, uh, dat mag je toch wel even zeggen dan. Zeker weten. Zeker weten, ja, weten ja, Geweldig. Ja. Geweldig gitaarspel. Geweldige zang. Ja. Dank je wel. En heel mooi opgenomen. Dank je wel. Ja. Ik heb... Uh, uh, nou, eens even kijken naar de klok. Ik heb nog een hele mooie versie gevonden... van een nummer van uh, van Charles Aznavour. U kent natuurlijk het hitje wat hij al ooit had. Maar er is een nieuwe versie van. Die vond ik. En die, vond, die is wel erg mooi om, uh, om te horen. Dus... Uh, en dat geldt, euh, ja nou het geldt eigenlijk gewoon voor iemand. Het is gewoon een mooie versie van Yesterday When I Was Young. Charles Navour. Yesterday.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 There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. When I was young. Prachtige nieuwe versie van. Uh... Ja, hij zal het niet opnieuw opgenomen hebben. Maar het engagement is nieuw en het is gewoon heel mooi. Charles Asnavour, en dat was prachtige afsluiting. Want uh, wij zijn er een klaar mee. Jazeker, ja, Dat dus zit er weer op. Ja, een uurtje is niks, hè? is helemaal niks, hè? Nee, een uurtje is ook voorbij. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik ben voor het lunch voor deze dag en ik ga u vertellen dat. Uh, morgen ben ik er samen met Deb En uh, gaan we er weer gezellig om uh, twee uurtjes tegen oh, Nee, tegenaan. nee, nee. Morgen ben je met Dolly. Oh, morgen ben ik met Dolly? Woensdag ben je met Deb. Oh, woensdag ben ik met Deb. Ja. Morgen weer met jou? Jezus, ja. weer met mij. Laat het niet vervelen. Nou, hou ik het vol. <lacht> Dit was zand voor het lunch voor deze zondag. Zometeen gaan we naar Goedemiddag, Zandvoort. voor. Ja. Het is natuurlijk een beetje gek om Goedemorgen te zeggen als twee uur. Het ken het, het ken het. U kunt nog steeds gezellig langskomen in onze studio. We gaan door tot, uh, nou, tot een uur of zes geloof ik wel. En uh, als afsluiting hebben we dan ook nog stand voor het klassiek vanavond. En uh, <coughs> Dolly, dankjewel. En gasten, Lea bedankt. Uh, Brigitte bedankt. En uh, burgemeester. Burgemeester bedankt. Gerry bedankt. Gerrie bedankt. Gerrie bedankt. Ja. Ja, ja. Ik zou zeggen, Tot morgen. Tot morgen.